Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond deze tijd draagt Hamas opnieuw een stoffelijk overschot over van een gijzelaar. Het werd gisteren gevonden, zegt Hamas, dat verplicht is 28 overleden gijzelaars over te dragen. als onderdeel van het staakt-het-vuren in Gaza. 12 lichamen zijn intussen teruggebracht naar hun nabestaanden. Israël vindt dat de terugkeer van de lichamen te langzaam gaat. Hamas werpt tegen dat het niet over voldoende apparatuur en kennis beschikt. om lichamen te vinden onder het puin of te identificeren. Onderhandelaars van Hamas gaan vandaag om tafel met Qatar en Egypte in de Egyptische hoofdstad Cairo. Dat schrijft het Franse persbureau AFP. Op de agenda staan onder meer de luchtaanvallen van Israël gisteren op Gaza, ondanks het staakt het vuren. Israël beschuldigde Hamas van een dodelijke aanval op militairen en zegt daarom de bombardementen te hebben uitgevoerd. Zouden tientallen doden zijn gevallen. Hamas zegt dat het er niets mee te maken had. Ook in Israël worden gesprekken gevoerd. Het treinverkeer van de naar Den Bosch is weer opgestart. Door uitgelopen werkzaamheden reden er op het traject al de hele dag geen treinen. Vanochtend vroeg hadden die werkzaamheden bij Vught klaar moeten zijn. Maar er waren problemen met het onderspanning brengen van de bovenleidingen. En de provincie Zuid-Holland heeft elf locaties aangewezen voor windturbines in het Groene Hart. In het open polderlandschap zou plek zijn voor bijna 70 windturbines van 240 meter hoog. Zuid-Holland ziet mogelijkheden daarvoor in onder meer Alfa aan de Rijn, Wallingsveen en Nieuwkoop. Ook langs de A16 bij Nationaal Park de Biesbos zouden volgens de provincie turbines kunnen komen. En de stap van de provincie is omstreden omdat er veel protest is tegen windturbines in de grote open ruimte in de Randstad. Het weer nog vanavond trekken de pittige buien over het land, aan zee mogelijk met onweer. Vannacht is het wisselvallig met veel wind. Het koelt af na een graad of 10. Ook morgen buien bij maximaal 16 graden.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 Check is nog uh, helemaal bezig. Dus we zijn nog niet helemaal wat, uh, wat dat betreft uh, bezig om uh, dit allemaal even live uh, mee te nemen. Er staan nog wel uh, letters uh, bij mij nog uh, helemaal in beeld. Maar dat gaat als het goed is nu verdwijnen. Uh, want we zitten ook uh, op het uh, welbekende jijbuis. Inmiddels, ja, ik uh, ben nu ook uh, helemaal uh, gewoon duidelijk uh, te zien. Nou, dat is uh, fijn. Je hoort ze uh, uh, even nog een uh, soundcheck doen. Polder vanavond uh, te gast. Uh, dat uh, gaat straks allemaal gebeuren. Maar we trappen af in dit uur. Uh, dit is het uh, tweede uur met Dus YouTube-kijkers. Je heeft al een uur gemist als je op de radio niet zit te kijken. Te luisteren of wat dan ook. Maar goed, um, Green Polder uh, is de gast en Kiwi Club die trapte dit uh, tweede uur af. Met Night Train. Die, die Kiwi Club die hebben we ook uh, al eerder gehad. Namelijk in 2024 in april. Toen hebben ze hier een optreden gedaan. En het lijkt er al op. Uh, alsof ze weer al uh, een voorschot nemen. Een beetje voorschot lopen sorteren. Om in 2026 al weer uh, langs te komen. Want ze zijn best met nieuw materiaal. Ik zal even proberen mij verstaanbaar te maken, dus, dus dat bedoel ik dan met dit. Want ja, je moet, uh, je moet wat hè, want als het een beetje zo gaat. Uh, maar goed, uh, we gaan weer verder, want uh, vorige week heeft zij deze nieuwe single uitgebracht. En dan heb ik het over Nevin en dat nummer dat heet Grove Machine.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 Deels man, yes, stilstaat nooit. Kijk geen raps, speel alleen quotes. Ze tillen me omhoog, ik was in een duikpool Creëer mijn eigen videos en we killen itco. Snag Zeggen met chest, want de feeling is tijdloos. We killen de live show, no limit als south-oost. dat mijn tijd komt, we tikken de tijdboom. Live as die, om sick and my Ik word niet ijder ervan. We merden de rij, maar we glijden er langs. Vintage Ren, zie Mike in mijn hand. Zien de longen uit mijn lijf voor 500 man. Blauwe kamelen, gauwgele bekers, Roze Holy fun, feestje. Tijgerd strijders, heerlijke lijfjes. De hetjes, de heertjes, laat je verleiden.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 ja had overal kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht. met ons. Het, uh, het gaat nog eventjes door, maar uh, ja, we, we nemen geen halve maatregelen, we doen het allemaal op zijn perfectie. match samen met Rens en Vlieg. Je denkt, wat doet die koper nou, dit? Uh, nou, dat heeft te maken met de, met de soundcheck. De soundcheck is dus nog bezig. Um, voor filmmatch met Rens, van Rens ja, hier en mijn Uncle hebben we natuurlijk Nevin laten horen. Nevin heeft vorige week een nieuwe single uitgebracht, Benson Growth Machine. We gaan nog even één nummer draaien. Daar, daar komen we nog wel aan toe, denk ik. En dan gaan we toch echt proberen hier een begin te maken. Baby Condor. Ik zei vorige week dat we er iets hadden gezegd over... dat we iets op de website hadden staan. Back Country Towns. En nu ga je ook daadwerkelijk die single horen van deze gasten uit Deventer. Ja, maar weet je wat altijd zo leuk is met die soundcheck? Het is natuurlijk hartstikke goed uh, dat ze hier uh, van tevoren alles uh, natuurlijk uit en daarna uh, het een en ander doen wat uh, betreft uh, het uh, geluid en of het allemaal goed klinkt en of het allemaal in overeenstemming is. Maar volgens mij heb ik uh, nu het uh, groen licht uh, gekregen om uh, te gaan beginnen... terwijl er nog een uh, laatste slok thee ergens nog het luik in uh, gekieperd wordt. Dus uh, dat vind ik altijd leuk. En uh, de, de, de dames uh, en de heren staan klaar van uh, Greenpolder... Ik moet er altijd even zeggen. Zeg ik het eigenlijk goed, niet Jolien? Zeg ik Green Polder of Polder? Polder. Polder. Green Polder. Green Polder. Ja. Uh, laten we dan meteen even beginnen met de naam van de band. Want ja. uh, waar staat die voor? Pieter. Pieter. Pieter. Moet... Ja. krijg je wel het woord. Is zijn verhaal. is ja, oh, uh, oké. Okay. Een beetje geheim, maar ik ga het toch maar vertellen. Ja. Ik heb het de naam is tot mij gekomen in een droom. Oh. En ik heb, nou goed, ik heb gewoon echt gedroomd dat, dat iemand zich voorstelde als uh, Mr. Polder. Ja. En daarna zei hij Mr. Green Polder. Ja. En dat is het eigenlijk. Ik werd, ik werd wakker en die naam die bleef gewoon hangen. Ik dacht, maar dat, is, dat is een goede naam. Dus ik belde Nijjolie en ik zeg, is dat niet een goede bandnaam? En zij zei, ja, een goede bandnaam. Ja. Toen pas ben ik gaan opzoeken wat het betekent. En polder is een oude manier van uh, opschrijven van poeder... Uh, Groenpoeder, dus de naam is feitelijk groenpoeder. Groenpoeder. Ik denk de aan een groene, groene polder, maar dat is het dus niet. Nee, daar heeft helemaal niets mee te maken. Nee, en uh, jij hebt Halemse Roet, dat weet ik. Ja. Uh, dan denk ik de Zuidpolder, maar er, uh, dat heeft er ook niks mee te maken. Nee, nee absoluut niet. Het nee. is uh, groenpoeder en het is het geheime ingrediënt van onze muziek. Ja. Um, ja, want er zitten Haarlemse lijnen. Jij, uh, jij want, want uh, je hebt al het woord uh, Pieter, maar uh, jij bent ook van de oorsprong volgens mij een, een Haarlemmer of niet? Ja, absoluut. Ik ben ja. geboren en getogen Haarlemmer. Ja, uh, maar nu uh, woon je ergens anders? Ik woon in Den Haag al een tijdje. Ja, ja. Uh, wat, wat is het verschil tussen Den Haag en Haarlem? joh <laughs> nou... Leuke vraag, hè? Ja, dat, dat nou. Het is gewoon een heel andere omgeving dan, ja. dan waar ik woonde. Maar het, verder is het... Uh, Haarlem, heeft woon, nee, Haarlem heeft stadsrechten. Maar Haarlem heeft stadsrecht en Den Haag niet. Oh, dat zou Mijn jongens zus zei, zegt altijd... Den Haag is gewoon een dorp. Want ze hebben helemaal niks. Dus, uh, ja, maar gaan we hier nu stadsrechten ja. bespreken? Ja, Nou, dat gaan we niet doen. maar uh, Er is uh, trouwens nog iemand... Uh, of tenminste, er is iemand die niet aanwezig is. Maar volgens mij aan de achternaam uh, te, te, te weten... Pepijn Zwaanswijk. Die is er niet. Maar dat is volgens mij ook iemand met een Haarlemse rand, denk ik. Jazeker, ja, ja. ja. Absoluut. Zoon van, uh... Zoon van... Piet Zwaanswijk. Ja, ja, ja, ja. het is een uh, bekende naam uh, ja, in, de muziek, bekende in de Haarlemse muziekwereld. Haarlemse kunstenaar. Ja, zie je, dat bedoel ik. Dus, uh, ja, dat, goed. dat heb je heel goed. Ja, ja dat is ergens uh, nog ergens in het, uh, in het uh, brein ergens op uh, Maar er zit uh, nog iemand uh, die is meegekomen die de backing vocals doet. En die heb ik telefonisch ooit in de uitzending gehad met een eigen band. En dat is Nora Iburg. Ja, nou, nu oh. zie ik je gewoon in uh, levende leven. Dus uh, uh, hoe ben jij uh, verzeild geraakt met, met dit verhaal? Nou, via uh, de zangeres uh, Nicheline. Ja. Naast wie ik nu sta. Ja. En die ken ik echt al heel lang. Ja. Heel lang. Dus we zingen altijd bij elkaars projecten. En daarvoor zongen we bij Andermans projecten. En nu bij elkaars eigen pensen. dat ja. is wel heel tof. Ja, hij zei ook meegedaan toen destijds met Zeker? jou? Zeker. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, uh, ik heb nog ergens werk liggen. Dat ga ik straks nog wel even laten horen. Want dat uh, lijkt me wel, uh, wel leuk. <lacht> uh, dat is, een, dat is een, dan degene die invalt voor Pepijn uh, Zwaanswijk. Dat is Janko. die heeft een uh, mooie achternaam. Van der Kade met... Dubbel A. En ik weet dat ik op de Meo van de Johan Enschede heb uh, gezeten. Dat moet uh, Pieter uh, ook wel wat zeggen. Die hebben vroeger op de Raakse gestaan ergens. Ja, zie je. Kijk. En de man heet Kees van der Kaden. Maar daar ben jij geen familie uh, van, hè? Ik ga het morgen aan mijn vader ah, vragen. Ja. ja, want er zijn volgens mij niet zoveel van der Kadens uh, die, uh, die er zijn, uh, denk volgens ik. Volgens mij ook niet. Nee. Uh, daar zie ik iemand met een uh, schitterende akoestische basgitaar uh, staan. Dat is Erik... Hallo. Jij moet alleen even een stukje even naar die microfoon lopen waar Nora staat. En dan, uh, dan ben je ook een beetje te horen. Nou, vooruit. Ja. Um, Hoe lang maak jij onderdeel uit van uh, de band? Uh, Hoe lang maak jij onderdeel uit of, van de band? Nou, nou, bijna vanaf het begin. Ja. Het, en, en, en, en daarvoor eigenlijk al. <laughs> ja ook. Want we zijn met een aantal hadden we al een, een stukje verleden. Dus. Aha. Dus het zijn een hele hoop uh, goede bekenden. Oude vibes. <laughs> ja. En de laatste, dat is. Uh, en dan moet ik het, uh, even het uh, lijstje erbij pakken. Martijn. Martijn Sorry. Kolen. Vanavond. Uh, goedenavond. Uh, de gitarist van de band. Dat ben ik. Ja. ja. Uh, en ik zie ook dat je een microfoon hebt... dus dan zal je ook wel iets met uh, vokalen uh, gaan doen, denk ik. Doe er, ergens along the way iets met uh, vocalen. Het mag, uh, het mag geen naam hebben. mag geen naam hebben? Nee, nou, of... ja, dat, dat, dat, dat gaan we meemaken straks. Als je op dus, een gegeven moment heel veel vocalen door elkaar hoor. dan ben ik er eentje van. Dat ben jij een van de onderdelen. Met goede plezier. Hoor. Ja, natuurlijk. Dat is begrijpelijk. Uh, ga ik weer terug naar uh, de, de, de frontdame van, uh, van de band. En dat is uh, niet Jolien. Mm -hmm. um, want ik heb jou ook telefonisch al in de uitzending uh, gehad. Ja. En toen zei ik, wat voor muziek maakte jij? En toen zei jij, hele te gekke muziek. Dat weet ik ja. nog. Ja. Nog goed apart. Ja, maar nou, uh, we proberen het proberen toch eens even een beetje goed te duiden. Wat, uh, want uh, Nederland is toch al een beetje zo'n uh, zo hokjes vakjes vakjesland Oh jee, dus. dan wordt het lastig. Ja. Maar dan heb je meerdere hokjes. Want dan heb je een soort van, een, ja, jaren zeventig-achtige hokje en een, beetje een, een rockopera-achtig hokje en een, een beetje een Bowie-achtig hokje en dan, en dan een beetje een soul-hokje. En dan heel erg hard duwen naar elkaar zo. En dat zijn jullie? Dag! <laughs> dat vind ik een mooi, ik een mooi bruggetje, ja, want uh, dan kunnen we meteen ook beginnen met het eerste nummer. Ja. En dat is Pinnacle of Pinnacle? Pinnacle. Pinnacle. Met ja. dubbel N. Ja, hoogtepunt ja. van niet. Zo. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Hier is die, de eerste, de eerste track van vanavond live gespeeld hier in deze studio. En dat is Green Poller met het nummer Pinnacle. Pinnacle. Slightly tight, they look just right. I know it. Straf mensen, uh, ja, en ik uh, moest even naar buiten, want ik heb een last een beetje van een droge hoest. En dat is niet zo prettig als uh, mensen staan uh, te zingen en te spelen, dat ik dan ach, ach, ach, er een beetje doorheen uh, zit te kuggen. En terwijl ik dit doe, ik weet niet wie na mij komt met, uh, met deze plopkap, maar uh, je kan hem beter even nog uh, desinfecteren, denk ik. Goed, um, dit was het eerste nummer en dat is Pinnacle. Maar we hebben natuurlijk nog meerdere nummers. Ze gaan er in totaal, mensen. Ze gaan er zes spelen. Uh, het tweede nummer van vanavond is Join the Gods. In your head Watch them. Don't synthesize Join the cup Drop it, leave it Let it be it. breathe It's driving me insane Like it So many troubles in my life, and peace of mind she loses. If only we could just, we could just join the gods. Dat was het, uh, het tweede nummer van vanavond. Uh, dan heb ik ook nog even, gewoon even een losse vraag er even tussendoor. Want uh, nou, ik denk dat, uh, dat jij me wel kan beantwoorden, uh, niet jullie. Maar hoe gaat het bij jullie op zo'n avondje toe... als jullie aan het muziceren zijn? Als we aan het schrijven zijn of als we aan het repeteren zijn? Of als we Beide, het dus schrijven, muziceren, uh, noem maar op. Oké, okay, schrijven gaat heel... Uh, hoe zeg je dat? Goed. Ja. ja, je hebt dan of... Nou, eigenlijk meestal komt Pieter met, een, met iets muzikaals. En dan uh, heeft hij een idee wat hij ermee wil. Hmm. Dan trek ik eruit wat dat idee is. En dan stoppen we er woordjes zeg maar, bij. En dan zorgen we ervoor dat ze rijmen. En dat het de juiste... Hoe zeg je dat? Tijdsgeest heeft voor het nummer. Ja. Um, ja. En dan zijn we... We zijn er eigenlijk al heel snel. We schrijven heel snel samen eigenlijk. Oh. Ja. Het gaat dus, heel vloeiend. Het gaat heel vloeiend, ja. Uh, allemaal. Ja, uh, uh, ook eigenlijk, ja. Ja, alles. Alles? <laughs> ja, <laughs> ja. Uh, uh, ja. ja dus, dus, dus. Maar komen er bijvoorbeeld die ideeën. Uh, ben jij toch ook wel degene die, die de tekst dan uh, schrijft? Uh. In dit geval wel. Kijk, dit is echt een project. Het is ontstaan uit... Uh, ja, dat kan Pieter misschien beter vertellen. Maakt niet ja. uit. Um, hij had allemaal nummers liggen. Hele oude nummers, ideetjes waar hij nooit wat mee deed. En dat lag er maar. En hij wilde ja. er wat mee. En uh, toen heb ik soort van een beetje voor zijn neus zitten springen. Zo van, als je er ooit iets mee doet... Nou, daar is hij op ingegaan. En toen, hebben we samen, uh, uh, toen ja, zijn we samen gaan zitten. En dan hoorde ik dus die ideeën. En dan probeerden we of te kijken, houden we het originele idee of gaan we er helemaal vanaf? Maar de muziek was er al. Dus het zijn, dat is hoe dit hele album eigenlijk ontstaan is. Het is ontstaan uit een soort van archivebox. Een archief, zijn, uh, archiefdoos, de, ja. Dat ja. zegt mij alles. Want ik heb uh, jarenlang als archiefverzorger ergens hier bij een waterleidingbedrijf uh, gewerkt. Oh, wow. in. Dus ja. En tegenwoordig gaat alles via computers ja. en uh, noem maar op. Dus ik ben overbodig. Nee. Ja, ja. Nee. Dat, is gewoon mijn, dat is gewoon mijn lot. Yes. Uh, maar goed, um, we gaan één nummer, mensen. We gaan dus één nummer draaien en dan gaan we weer verder. Want dan weten de, de mensen van de techniek uh, dat, uh, dat ik nog één nummer ertussendoor uh, draai. En dan mogen jullie weer dus. Um, maar dat heeft ook een reden. Want deze dame, die gaan we tegenkomen voor, uh, de komende week... ...in een aflevering... ...Wit heet dat... ...en de Witte dat is bij de Nieuwe Arnita. ...en de, dat nummer... ...wat je gaat horen... ...dat is van Lisetta Viva... ...want dat is een van de, ja, de mensen die optreden daar... Uh, ...we kennen er nog van... ...bijvoorbeeld dit nummer... ...Overdressed... and Unprepared... Bij zo'n avondje wittigheid uh, geweest. Toen uh, speelden Sophie Jenna. en iemand die hier al eerder geweest is in deze studio. Gerda Reusingveld in uh, juni is die geweest. En dat gebeurde allemaal onversterkt. Dus dan uh, word je min of meer een podium opgezet. Uh, en het is dan. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. hoven hier, hoven hier, hoven hier, tips. Ja, die. <laughs> dat was die. Uh, goed, nu moet die mensen maar even terugkijken op YouTube. Uh, de uitzending van Gerard Heusenveld. 12 juni 2025. Nou, ze staan er weer uh, klaar voor. Uh, Greenpolder, die uh, is weer uh, helemaal bij de les. Voor het volgende nummer. En dat is The Line. It's alright. It's my call.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 WHA- wow. The dignity we wanted to see. So no compromising no That's about Don't pull it in Or push it away Ja, je moet altijd een beetje opletten, want uh, er zijn soms van die... Tracks of wat dan ook. Waar er nog even iets na komt. En dan begin je altijd te, te klappen. En dan volgt er nog iets. ja, Dan ben je dus te vroeg. En dan is het zoiets van. Maar goed. Dat gaat hier niet op. Het was de line. Wat weet je over dit liedje te vertellen? Um, dit, dit nummer is een vrij persoonlijk nummer. Het gaat over een collectie collectie van mensen, allemaal samengepakt... Um, uh, die uh, mijn grenzen niet mogen overschrijden. Dus dit is wel echt een, uh, een nummer van... Uh, nou ja, het meest, denk ik het meest persoonlijke nummer. Ja. Ben jij iemand uh, die uh, uh, grenzen stelt? Uiteindelijk wel, ja. ja. Dat is wel nodig, denk ik. Ja? Ja. Uh, in, in wat voor opzichten dan? Ik denk in alle opzichten... Het hoeft ook niet, je merkt het bijna nooit... maar je hebt situaties waar je denkt... nou, als ik nu geen grens stel... dan gaat het wel heel erg over me heen, zeg maar. En ja, ja, ja. langdurig. En dat... Uh... Dat wil je niet? Nee, dat wil denk ik niemand. En dan kan moet je, je dan, dan ook een beetje een onaangenaam persoon zijn? In dat uh... dat? het heel duidelijk. Duidelijk, ja. ja. ja. Nee, ik, ik ben ook een, een, iemand van duidelijkheid, maar ik ben wel een, een chaot hoor. Dus, oh, oké, okay. ja, ja. dat kan. Ik ook. Oh, <laughs> ik ah, dan kunnen we elkaar een hand is. geven in maar dat opzicht. Maar dan opzich. ben ik heel duidelijk. ja Nee, dat is, dat is alleen maar goed in, in dat opzicht. Uh, we gaan er nog één doen, want dat, uh, dat redden we nog uh, in dit uur. En dat is... Ook een nummer volgens mij die jullie uh, een beetje als een soort focus track single uh, naar voren hebben geschoven. En ik heb hem denk ik ook, nou, ik weet zeker dat ik Hold On heb ik wel laten horen. Maar feel is ook een focus track die op het album staat. Hoe heet dat album trouwens? Green Polder. Green Polder, ah. dat als onze band. Gelijknaam, gelijke naam dus. Um, hier is feel en dat schrijf je met Caps Lock. Dat ga ik zo ook uh, You're lovely for now Twee blokken van twee zijn geweest. Dan ga ik even naar de dame die rechts van jou staat, euh, niet Jolien. En dat is Nora. Want in 2024, onder de naam New Original Rhythm Architects. wat dat ja. is het, hè? Dat, uh, dat was het verhaal. Daar is een EP uitgebracht. Uh, kan je, je ook nog herinneren uh, wat uh, de openingstrek is van, dat, uh, van die EP? Uh, volgens mij komt er eerst heel lang iets instrumentaals. Ja. En dan spelen we You Had Me. Toch? Nee, Miracle van jullie. Uh... Oh, ja. ja, maar dat is de... de ja. Oh, oh ja, oh ja, ja. En van jouw EP over... heb ik het over. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja. maar het begint met een heel lang uh, soundscape. Oh, nou. Dan gaan we nu uh, naar luisteren. Hier is uh, Miracle van New Original Rhythm Architects. Was dit? En het uh, komt uh, van een album uh, wat hij al vorig jaar heeft uitgebracht. Ik moet opletten op mijn stem, want die krijg ik een beetje kwijt. Uh, Trouwens. Lonely Farm heet hij en het komt van Tom Lowlands. Daarvoor hoorde je Miracle van de uh, New Original Rhythm Architects. Architects goed zeggen. En we sluiten af met een nummer van Heimat die we ook hier hebben uh, gehad in deze studio. En dat nummer dat heet Severance.